Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een historische dag. Zo gaat vandaag de boeken in. Er waren namens Nederland excuses voor het slavernijverleden. Die sprak premier Rutte uit in een toespraak. Daarvoor waren organisaties uitgenodigd die zich de afgelopen jaren sterk hebben gemaakt voor die excuses. Muisstil was het in de zaal en muisstil is het nu ook in mei. Mm -hmm. Heel indrukwekkend. De juiste woorden en uh, nu nog de juiste daden. Mm -hmm. ja, vandaag was een uh, historische dag, maar zoals gezegd, het is uh, geen punt maar komma. Dus dat betekent dat uh, morgen de strijd doorgaat. Donald Trump moet worden vervolgd voor zijn rol in de kapitoolbestorming vorig jaar. Dat vindt een speciale commissie. Een woedende menigte bestormde het gebouw. En de commissie zegt dat Trumps heeft aangezet tot die opstand. Fans van Rico Verhoeven vinden een grap die de bokser uithaalt op Insta niet oké. Okay. In de video's te zien dat hij met zijn vriendin aan tafel zit te eten. Zij zit tijdens het diner de hele tijd op haar telefoon. En daarom pakt Rico er een rol duct tape bij. Ze gaat achter haar staan en wikkelt de tape om haar gezicht. Veel volgers kunnen er niet om lachen. Ze noemen het smakeloos en vinden het mishandeling. En het lijkt wel een vintage winkel in het depot van de NS. Daar bewaren ze alle dingen die mensen in de trein achterlaten. Naast de gebruikelijke jassen, handschoenen en earpods... zijn we natuurlijk benieuwd naar de bijzondere items. Bijvoorbeeld deze minimotor, maar ook deze breedbeeldtelevisie. Een combi-oven. En deze zijn al drie maanden hier in het, uh, op het bureau aanwezig. En uh, niemand heeft zich gemeld. Dus er komt deze week een opkoper en die komt de spullen meenemen. Mocht je dus je minimotor of oven missen... Je hebt nog even om je te melden bij de NS. Dan nog het weer. Het blijft tot zeker 4 uur vannacht droog. Morgen 10 graden, dan af en toe een bui. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Rainbow Radio Zandvoort. Ja, en nou gaan we dus naar de volgende 10. Ja, de, la de ja. laatste 10. de volgende tien. tien. De laatste 10. Precies. De laatste 10. De laatste tien. De laatste tien. De laatste tien. Welcome, de de de de de yes. my dear, dear friends. Let the party begin. Je luistert naar de Rainbow Radio Zandvoort, top 53. Dit zijn de laatste 10 van de Rainbow Radio Zandvoort top 53. Nummer 10. Duncan Lawrence. Arcade.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 I'm drinking inside my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 Multicolor Met multi multicolors en ik zong Heerlijk. maar all the colors. Nee, het is multicolor. Ja, het waren er zelfs meer. Ja, het ja, waren nog een... meer dan all the colors. Ja. En het Daar was echt de plaats van, van de Pride ja. dit jaar. Ja, dat was, dat was inderdaad echt, uh, was een, uh, een, uh, een, uh, een topsong. En ja. daarvoor, uh, volgens onze lijst, Gloria Gannor. Uh, de I was uh, y was even weggevallen, ja, vandaar. Ja, Gloria ja, ja, Gaynor yeah. met oh, I am is one letter. Er mist een letter inderdaad. Ja, ja. Ja. Maar dan, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja, ja. Het is Lady, gal lady, lady, gal lady Galore en Gloria ja, yeah, Gaynor. Anor. Dat is ja. het inderdaad. Ja. Ja. Is, uh, we gaan uh, naar een uh, verzoeknummer. Ja, ja. inderdaad. Hm. En dan wordt uh, door Feiko weer, jouw vader, jomer. Jouw Zegt ja, uh, originele de versie van, ja. van Rick James Super Freak in plaats van Can't Touch This van MC Hammer is vele malen leuker. Ja, nou, daar zijn we natuurlijk ja. gewoon helemaal mee, zijn we het mee eens. eens. Daar ja, uh, dus gaan we gewoon draaien. Dan de de King ja. of Disco, wel een van de Kings of Disco natuurlijk. Ja. Rick James met Superfreak. Uh, Wat was het? Uh, Super Freak. <laughs>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 Samen, dat zou altijd zo zijn. Dat... Don't leave me this way Ik ga kijken of ik het nog even uit kan spreken. Want summer, <laughs> <laughs> beetje ja. Ja. Beetje, een beetje te hoog gezongen. Een <laughs> beetje hmm. <De> hoog gezongen. Hele vast <laughs> naar de. Nou ja, galmies om het zo maar te zeggen. Yeah. Dat was de Communards met Don't Leave Me This Way. Op En ja, nog zin. een keer. een keer. <laughs> <laughs> Boys don't Leave Me This Way. Yeah. <laughs> nee, we gaan het niet herhalen. Okay. Ik denk dat als de muziek okay. eronder zit, dan klinkt het ja. veel beter dan dat ik het alleen doe. En nummer 7. Nummer 7? Ja, dat, dat was steen. Uh, ja, precies. Met de diepte. Met de diepte ja. Inderdaad. Ja. ja, inderdaad. En me, sommige mensen noemen het dan het oehoe-nummer. Als ja, je ja. dat uh, <laughs> zo de, tussendoor... Uh, uh, inderdaad die klanken. Maar het schijnt dus zo te zijn... meestal verwerken de artiesten hun emotie of hun verhaal in de tekst. Uh, maar zij heeft een keer in een interview... Uh, voorafgaand aan dat ze meedeed aan het Songfestival... met Gijs Groenteman was dat in een interview gezegd... Nee, dit liedje, vooral dit liedje, en misschien doet ze dat nog wel meer als je haar muziek uh, volgt, zit altijd van dit soort klanken in, maar juist ja. in dit nummer laat ze haar emotie los. En ze zegt, dat is elke keer nog als ik het zong, zeker richting dat zongfestival, nog een soort verwerkingsproces van de echte emotie. Dus die stukjes zijn eigenlijk voor haar het uh, belangrijkste. Okay. Dat is juist de emotie ja. eigenlijk, ja, oké. Ja. Oké. Okay. Okay. Ja. Oh ja, dat wel ja, leuk om te, weten, ja, om te weten. En de laatste ja. Nederlandse. En de laatste dat Nederlandse, Nederlandse lijst. Ja, precies. Want uh, we hebben nu nog vijf te gaan. Ja. En uh, we hebben een beetje afgesproken dat we niet gewoon hoppakee, boop, direct to the point gaan. Nee. Maar dat we nee. het een beetje gaan opbouwen en een beetje cryptisch gaan omschrijven welke het het volgende nummer komt. Ja. Uh, nou, in ieder geval. Ja, ja dit dan is dan meteen ja, een, koningin. een, hele het een koningin het is een koningin een koningin inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja een koningin twee misschien wel ja precies en uh, ik weet ook <laughs> dat het een, uh, een favoriet uh, van, mijn, uh, van mijn man is ja, ja. En ik denk van veel mensen en uh, ja ik denk uh, van nog meer inderdaad hij kan dus, uh, het sowieso niet ontbreken in onze lijst ook een Oh. Voor mij is dit echt een nieuwjaarsnummer. Hè? Want mijn moeder draait die altijd als het 12 uur is... Uh, ja, dat oh, ja. nummer. Ja. Standaard dit nummer. ja. En ook wel weer zo'n nummer. We hadden natuurlijk ook... Uh, de, de, je hebt ook dat nummer Diana Ross, weet je wel. I'm coming out. Dit is ook zo'n nummer ja. dat echt gedragen is door de community. Maar ja. is natuurlijk niet voor geschreven. Ja, nee. Precies. Maar Precies. Ja, ja. Dat, dat maakt het echt zo mooi. Ja, uh, we, is het, we hebben het gekaapt. Kunnen we erop dansen? Ja, Kunnen we erop dansen? Ja, ja. we, we hebben we adopteerd. het geadopteerd. Ja. Ja. Maar laten we ja. dan maar luisteren, toch? Nou, een, een, ja, ja. Laten we gewoon gaan luisteren. Even ja. kijken of het ja. wat is. Hier is nummer 5. Natuurlijk het overbekende. Nummer 5. Abba. Dancing Queen. Uh, natuurlijk uh, kon uh, dit natuurlijk niet ontbreken. Onze Abba. Onze Abba, ja. ja. precies. Met Dancing ja. Queen. We all are queens natuurlijk. Ja. En kings. is echt zo'n nummer dat, dat geadopteerd is, hè? Ja, precies. Ja, ja, ja precies. Natuurlijk. Ze hadden het helemaal ja. niet voor geschreven en dergelijke. Ik kan me nog wel heel goed herinneren dat het toen gezongen werd. Uh, speciaal optreden voor uh, koningin Sylvia. Die toen in het huwelijk trad met Carl Gustaf. En met, okay. uh, toen hadden ze ook helemaal van die uh, prinsessenjurken aan. Dat gewoon belachelijk was. Want ze stonden dan zeg maar in die, in die barokke kostuum... ...stonden ze ja, dan eigenlijk dit ja. popnummer te dansen. en uh, Nou ja, goed, dat was, uh, ja. het zag er hilarisch Aflijn. uit. Ja. Dus, uh, ja. Ja, ja, ja. En je hebt ons ook kunnen dansen, dat was zonder uh, jurk. Ja, precies. Nog wel. Wel als een ja. queen. Ja. Wel als, als queens, ja. een queen ja. natuurlijk. We ja. ja. hebben ja. ja. geen jurk nee. voor nodig. Misschien dat het met Pride weer veranderd, hè? dat ja. trek ik mijn jurk aan de hand. Ja, dan ja, ja, trek dat ik jij je jurk aan de praten. Je hebt nu niet ja. meegenomen. Hè? Dat was uh, nummer vijf. En uh, dat wil zeggen dat nummer vier er uh, aan gaat komen. En ja. we en dat bouwen is de spanning soort, weer op. Een soort van dansnummer. Ja. Ja. ja zeker een beetje Franse dans ten opzichte een beetje Zweeds en dan nu naar Frans. ja toch slag een beetje Franse slagdans Franse slagdans ja, ja. ja, Franse slagdans. ja. ja precies de, ja. nou ja niet helemaal Frans natuurlijk nee, nee. nee. oké okay, nee. nee, een beetje we moeten even ja. iets meer naar onze zuidenburen kijken ja, ja. in, in ja. de tekst zeg maar de tekst is wel Frans het is een Nederlander hoor het is een Nederlander ja dat is eindelijk wel Het is eigenlijk gewoon een ene potpourri nou ja hoe zit het nou in elkaar ja eigenlijk nou ja, hij, hij, het, het is in ieder geval dat hij er zelf ook al een beetje een rommeltje van gemaakt ja, heeft. Ja, dat uh, ja, niet helemaal duidelijk. Het is wel meestelijk wat hij met zijn naam heeft gedaan, toch? Ja, dat is zeker. Ja, ja, ja, ja, dat is ja. Uh, voor de hogere weggelegd. Ja. Ja. Dus uh, ja. uh, volgens mij... Uh, Kunnen we hem gaan noemen? Dus laten we dansen. Laten we dansen. Dus laten we dansen. Dat is het toch aan, ja? Ja, ja, ja. ja, ja. Is, ja. Nummer 4. Stromae. Alors, on danse. Alors alors, alors, alors, alors, qui dit études dit travail, qui dit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 Havana on car Ik hoef niet meer naar de sportschool. Nee, dat gaat wel <laughs> goed, hè? inderdaad. Dus zeg, uh, lekker warm-up, inderdaad. We hebben het raampje hier maar even opengezet van de studio. Ja, ja. Dus uh, wie oh. weet heeft u nu al een live hebben verbinding je? op een hele andere manier. Althans, de buren hierna. <laughs> Want dat we hebben de muziek hier goed hard staan in, uh, in de studio. In de studio, lekker om te dansen. En maken een lekker ja. feestje op. Uh, dit was uh, de meester hemzelf. Oftewel Stromai Maestro, Allo ja. En uh, nou, dat, uh, dat denk ja. ik dan ook lekker. Ja, ja, ja zeker. Dan zeker lekker. En nog een keer, hè? En, en nog ja. een keer, ja. Ja, ja, ja precies. En ja. dan zei je dat zo mooi in het Frans. Hier, hier en Ja, precies. Ja, ja er ik is, break, is nog ik, meer. Ik, oh, ik breek beton erover, <laughs> maar er is nog <laughs> meer. Nou, en dat klopt ook helemaal, want we gaan naar nummer drie. Ja, we ja, nummer drie. Ja, we zijn er nog lang niet, maar we hebben in ieder geval alvast uh, een uh, flesje bij bubbels klaarstaan. Want okay. uh, bij het laatste nummer bekendmaken van de nummer 1... dan, uh, dan ploppen we, we. we de kurk. Precies, dan ploppen we de kurk. <laughs> en dan uh, gaan wij eigenlijk het nieuwe jaar uit. Ja. Uh, oh, nee, het nieuwe jaar. Nieuw jaar. Uit. Het, het, het, het, het, het Nou, ben je uh, klaar. Het Rainbow Radio oude Precies, jaar ja. uit. Precies. Ja. Gaan we gaan oh, Gewoon heel veel champagne, inderdaad. dat wil je. Precies, niet. Maar, ja. dat, dat is het inderdaad. Ja. En uh, nou, dan gaan we volgende. Dat is een soort van gelegenheidssamenstelling. En uh, ja, ook weer iets met een koningin... En uh, die koningin die is nogal zoekende. Ja. ja. Uh, of dus komt wel op vaak, op vaak terug. naar de, de liefde, trouwens. Zoekt, uh, oh, oké. Zegt ze, ze komt wel vaak terug voor, uh, als dat zoeken is. Want zoals we net ook al. Ja, ja, ja, uh, ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Luke look en Queen. We love queens. En Kings of Force. En All in Between. All in Between. Ja, zeker. Maar goed, dit is een gelegenheidsduo. Wat wij trouwens eigenlijk. Ja, het is wel een beetje al, al wel eindig. Want de, de, de zanger en de andere zanger zijn inmiddels gestoord. Ja, ja, dus ja. Uh, het is een eerbetoon aan deze grootheden. Ja, aan deze grootheden die uh, absoluut uh, toch wel eventjes uh, iconisch waren... voor de hele LHBT 1 We gaan luisteren naar nummer 3, Nummer 3. Queen en George Michael. Find me somebody to love. Zinna. Wat zeg je? Ja. Jij wist het op de zin na. Ja, de tekst. Ronald. De tekst. Ja, ja, ja, ja maar ja, goed, dit ja. was ook wel een hele indrukwekkende. Ik bedoel, wie heeft toen op dat moment eigenlijk zeg maar, niet aan de buis gekluisterd gezeten? Ja, ja, ja, met ja. deze gigantische ja. live, wat, wat heel uniek was, dat bijna de hele wereld kon zitten kijken naar een live verbinding in de tijd, dat dat echt uniek was om dat samen te stellen. En, en iedereen zag op datzelfde moment... Hetzelfde. George Michael, ja, ja precies. George en uh, met, Michael, met dit, uh, en dit prachtige nummer. Uh, wat nog uh, wel heel speciaal was. Want uh, uh, op dat moment uh, ging het niet zo heel goed... met zijn partner. Mm -hmm. En uh, uh, hij zong ook eigenlijk... Zeg maar, dit lied. Uh, en natuurlijk als eerbetoon... aan uh, Freddie Mercury, die er inmiddels niet was. En uh, niet meer was. En, uh, maar tegelijkertijd had het ook een persoonlijk kleintje En hij zong echt gewoon... Nou, vanuit zijn teen, om het zo maar te zeggen. Ja. En dat was, ja, dat voel je. Dat, dat, dat voel je ook je. gewoon. En ja, dat, het, het, ja. waanzinnig goed dat publiek ook, inderdaad, dan he, aan het eind van. Love. <laughs> ja, geweldig. Met elkaar dat ja, inderdaad ja. allemaal <laughs> het zingen is. Dus echt uh, sensationeel. Ja. Queen en George Michael, find me somebody to, <laughs> to love. love. En daarmee zijn we aangekomen aan uh, het ene na laatste nummer. Het wordt steeds spannender. Het hè? wordt steeds spannender, ja, inderdaad. Ja, en yeah. the spirit up. Dus um, hm. nummer twee. En nummer twee. Ja, het is ook, weer, het is ook wel weer een Queen, toch? Ja, ze is, dus is wel een is, uh, ja, ja, precies. Ja, zeker. Met een apart ja. verhaal natuurlijk, want uh, ja, ze zong hierover. Maar, ja, en, uh, maar het, het gaat het helemaal ging er helemaal, over. helemaal het niet over. Het werd, nee, nee, werd, werd volkomen verkeerd geïnterpreteerd natuurlijk. We dachten, ah, ja. finally! C -C <laughs> coming out? Ja, precies. Nee, nee, nee, dat is het niet. Nee, nee. <laughs> ja, uh, she's coming out. Maar ja. nee, nee, nee, dat, uh, nee, toch niet, uh, nee, nee. Nee, toch nee, niet. Dus het is al bijna verklapt nee. eigenlijk, toch? Ja, ja. ja, nu ja, alleen, nog in, nu alleen ja. nog in de vorm. Nu alleen nog in de vorm. Even de Nederlandse correctie. Ja, <laughs> precies. Ja. Ja. We gaan luisteren naar nummer 2. Nummer 2. Diana Ross. I'm coming out. Dat was uh, Diana Ross natuurlijk. Ja. Onze, onze queen om het zo maar te zeggen. En, uh, wow, ik heb een keer een uh, live optreden van haar gezien. En uh, wat echt een strakke performance. Ze doen al op hoge leeftijd. Ja. En, uh, maar wel een uh, ontzettende ja. dame van uh, strakke timing en dat werk allemaal. ik weet wel ja. dat ze had het laatste nummer gezongen. En dat, wow, die hele tent die stond op zijn kop. En, uh, maar het was voorbij. En ze uh, zei, lights out. En dat was het dan ook. Weet je wel? Dus het was echt gewoon dus een vielen gewoon één keer helemaal dood. Ja. Ik kan me er zo goed herinneren dat iedereen stond zo van: oh, We want more, we want more. Nee, we want more. Het was echt klaar. Ja, het was ja. echt gewoon klaar. Juist ja, is, goed, dat dan, dan kom je nog bijzonder. een keer. Dus, uh, ja, nou ja, als zij dan tenminste nog een keertje naar Nederland ja. komt, dat zat er helaas niet meer in. <laughs> nee, dat was het wel een niet. van haar laatste uh, performances. Wij doen ja. nu nog niet het licht uit. Hè? Nee, wij doen nog nee, zeker niet nee. het licht uit. Nee, en uh, nou, uh, weet je, het klokje tikt. Uh, we hebben er bijna vijf uur uh, hebben er op zitten. Zetje. Met natuurlijk zes uur natuurlijk. Maar met, met ja. Altruin, de FFM waren we hier natuurlijk al bezig. En uh, nou, we verwachten wel eigenlijk dat iedereen nog wakker is. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Iedereen ja. wacht op die nummer 1, toch? Die wacht op, ja. op die nummer 1. Ja. Ik denk niet vanuit iedereen, het, uh, maar uh, nee. vanuit nee. het uh, studentenperspectief had je natuurlijk van die online colleges. En dan altijd hingen er nog acht aan het einde na. Of ze waren in slaap gevallen, maar er, ze waren er niet. Ja, dus ja, precies. Ze waren er nog gezien. Ja, precies. Ze ja, ja, ja, ja, ja. dus, dus nou, zijn gewoon wel wakker geworden. de raadje staat nog aan, maar ze ja. slapen wel. Ja. Het wel een beetje gek zijn als ze ja. niet wakker zijn geworden. Maar. Ja. Ja, we moeten er wel een beetje vertrouwen in hebben. je het schijnt je niet. dat ze dan ook de, de stemmen wel nog horen hè, in de slaap. Dus, dus Geniet het ja, ze nemen het, het wel mee. Ja, ja, ja, ja precies. Ja, ja. ja, precies. ja, ja. wat ik zei, we moeten er een beetje vertrouwen in hebben. Waarbij we al een beetje in het tipje van de sluier... Op en dan worden neerder. ze morgen voor, voor de kijker die niet meekijkt. Ronald is nu... Uh... Een fles aan het oog. Ja, een verwoede poging, en dat is inderdaad, uh, inderdaad altijd een verwoede poging. Ja, dat Met is, de, uh, de bubbelwater. Uh, ja, Ik laat het even goed ja. beschrijven voor de audio. Uh. Want ja. uh, even kijken, we hebben nu nog uh, even de tijd natuurlijk. Uh, sowieso uh, willen we eigenlijk iedereen gewoon ontzettend bedanken om, uh, uh, uh, dat jullie het afgelopen jaar naar ons geluisterd hebben. Ja dat, ja, dat zeker. En we zijn inmiddels wel weer een dikke twee jaar in de lucht. Uh, dus dat is toch heel bijzonder. Wat ooit een keer als uh, gekkigheid begonnen is... Uh, uh, zeg maar tijdens uh, Pride to the, the Beach. Yeah. Ja, Pride at the Beach, Ja, Ja, precies. Pride to the Beach in de coronatijd. In de coronatijd, ja. ja, ja, ja, ja. Want dat was het, uh, dat hoe was we het. dat hebben opgezet, RRZ. Ja. En er, uh, dat smaakte naar meer. En uh, dat is vervolgens een maandelijke uitzending... is dat iedere keer geworden. Jullie zijn er lekker bij gekomen. En het uh, ja. team versterkt. En we moeten natuurlijk wel eventjes ook dankzeggen aan Koordraaier. Ja, zeker. <coughs> ja. Want die is er dan nu niet bij en die moest werken. Dus was steeds... Uh, in de, in de verre landen, maar ja, uh, ja inderdaad, Koordraaier. Onze technicus uh, van het eerste uur en dergelijke. Ja, yes. En daarvoor ja. natuurlijk Leon van S, die, ja, uh, die eigenlijk. Uh, en dat ja. waren echt zeg maar de periode dat we nog even een beetje startproblemen hadden. Ja. En ik wil ook even de luisteraars bedanken die gestemd hebben. Ja. Want die hebben deze lijst. Het is jullie lijst. Ja, het is jullie lijst En wij dansen er dan lekker op. We gaan er goed in. Ja. Toch? Ja. ja. Dus, uh, ja. nou, uh, ik word al aangetikt. Ja, ja we moeten, <laughs> ja, ja, ja. We moeten ja, door. De we moeten door. We moeten door. De cryptische omschrijving is natuurlijk... dat we er nog een beetje vertrouwen in moeten hebben. En laten we dat vooral hebben voor 2023. In volle vertrouwen. En we tellen af... We tellen af. Van 10... Nog tien, acht, acht, zeven, zes, zes vijf, vier, vier drie, twee, twee, één. De nummer één is. George, George Michael Met het feest. Feet. Hele fijne feestdagen. En een uh, fantastisch 2023 tot 2 januari. Nummer één: George Michael Feet.